Krol met het NOS-Journaal. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft het vaccininstituut Intravac te koop gezet. Dat produceert geen vaccins, maar doet onderzoek naar nieuwe vaccins en helpt bij de ontwikkeling ervan. De staat bezit alle aandelen. En al in 2015 werd besloten om het instituut in Beeldhoven te verkopen. Maar daarop kwam kritiek. Minister Kuipers besloot vorig jaar zomer om de verkoop toch door te zetten... omdat hij vindt dat één onderzoeksinstituut in Nederland weinig meerwaarde heeft. Hij wil de ontwikkeling van vaccins in Europees verband regelen. De Oekraïnse president Zelensky is in Nederland. Hij vloog vanavond vanuit Finland met het Nederlandse regeringstoestel naar Schiphol. De komende dag houdt hij in Den Haag een toespraak en spreekt hij waarschijnlijk ook premier Rutte... Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland als Oekraïns staatshoofd. Waarom hij nu in Nederland is, juist op de dag van de dodenherdenking, is niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zal spreken op de Dam in Amsterdam. Een kroongetuige die na fouten van het Openbaar Ministerie vreesde voor zijn leven... en naar het buitenland wilde vluchten, is op de luchthaven opgepakt. Dat bevestigt een advocaat na een berichtgeving in het AD. Volgens de advocaat zijn er onder meer adressen van de kroongetuigen... in stukken beland die naar een verdachte in een moordzaak gingen. En honderden boze fans van Paris Saint-Germain... hebben zich afgelopen avond verzameld bij het stadion van hun club. Ze zijn woest op Messi. De voetballer is geschorst omdat hij begin deze week in Saoedi-Arabië was... in plaats van op de training in Parijs. Supporters bij het stadion scholden Messi uit... en zongen kwetsende liedjes over hem... Deze zomer is Messi transfervrij. Waarschijnlijk wordt zijn contract in Parijs niet verlengd. Maar Barcelona zou opnieuw belangstelling hebben voor de Argentijn. Het weer. Het is droog met wat bewolking en het koelt af naar zo'n 5 graden. De komende dag wisselend bewolkt. Opnieuw flink zonnige periode bij 18 tot 23 graden. Dit was het Haag Journaal.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 Let's at the show We won't do it all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 Ik ben de kerst, ik de bonbon, jij bent de rust, ik de kalkoen, Ik ben het zakje, jij de thee, ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw, ik ben, ben Tom Hermans, jij bent Karin. We ben staan samen stijl, we staan samen stijl.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 If you're So Central freight, keep on pushing, mama. Even though they're running late.